Kiesier. Hallo en welkom bij de zesde aflevering van Verhalen vanuit de DC. Ik ben Pascal Teunissen en voor deze podcast spreek ik met de Nederlanders die, net als ik, in Washington DC of omgeving wonen of werken. Wat doen ze hier? Wat is hun verhaal? Dat wil ik graag weten. Vandaag hebben we een speciale aflevering over een speciale gebeurtenis, de Amerikaanse verkiezingen. Ik sprak een Nederlander die voor het eerst een stem mocht uitbrengen op of Donald Trump of Hillary Clinton. De dag na de opmerkelijke verkiezingsavond belde ik hem op om zijn reactie te horen op de historische uitslag. En hier is dan het verhaal van... Nou, mijn naam is uh, Guus Bosman. Ik woon sinds 2004 hier. We hebben uh, in North Carolina gewoond. En nu uh, sinds een jaar of vijf wonen we weer in Arlington, Virginia. Een uh, klein voorstadje van, van Washington. Dus we wonen in een, uh, een heel politiek actief gebied. De buren rechts uh, is een uh, activist voor de Democratische Partij. De buurvrouw links uh, die is vandaag op het stembureau om te helpen met de stemmen. Dus de verkiezingen zijn een, zijn een bijzondere dag voor ons. En uh, het is ook het eerste jaar dat ik en mijn vrouw uh, mochten stemmen. Dus dat is wel een, uh, een speciale dag. Ja, je bent hier gekomen voor je werk? Ja, ik ben hier gekomen in 2004 voor mijn werk, voor, voor het werk van mijn vrouw. En we hebben dus een aantal jaren in Arlington gewoond. Toen vijf jaar in Noord-Carolina, in een klein uh, stadje, een beetje in het zuiden van Amerika. Nu werk ik voor een uh, financiële instelling in de IT, ook hier in Arlington. Ja. Hoe kan het dat een Nederlander in de VS mee kan doen aan de verkiezingen? Waarom mag je stemmen? Hij niet. <laughs> omdat, ik, omdat ik nu Amerikaan ben. Ik ben sinds anderhalf jaar Amerikaan geworden. Toen ik hier kwam werken in 2004 had ik een werkvergunning. En ik heb daar een aantal jaar op gewerkt. En op een gegeven moment heb ik via mijn werk ook een groene kaart aangevraagd en uiteindelijk gekregen. Met een groene kaart mag je werken, mag je niet stemmen, je bent geen burger. En het Amerikaanse burgerschap kun je verkrijgen, kun je aanvragen als je vijf jaar een groene kaart hebt gehad. En dat, uh, dat is dus uh, gebeurd. En anderhalf jaar geleden hebben we de papiermolen doorgelopen. En na een mooie ceremonie zijn we Amerikaan geworden. Ik ben ook, ook nog Nederlander. Ik heb nog steeds een Nederlands, uh, paspoort Nederlandse nationaliteit. Dat vind ik ook wel fijn, ook voor, voor, voor onze kinderen. Dus die zijn dan ook uh, Nederlandertjes. En uh, kan ik dat uh, nog een beetje doorgeven. Uh, kijk, Amerika is ons, is ons nieuwe huis. En, en we wonen hier uh, met heel veel plezier. Maar uh, Nederland blijft toch een speciaal plekje in ons hart houden. Yeah. Het, het, het had jammer geweest om dat te moeten opgeven. Dus ik ben blij dat, dat het in sommige gevallen mogelijk is om een, een dubbele nationaliteit te hebben. Dan kan ik me voorstellen dat om te mogen stemmen, dat dat niet de belangrijkste reden was om Amerikaan te worden. Maar dat is wel vandaag gebeurd. Het is dus in ieder geval het e voor het eerst dat jij mee mag doen aan deze verkiezingen. Hoe beleef je deze dag? Ik ben al, al, al heel lang en, en uh, vind ik het erg leuk om over de, over de verkiezingen te lezen, om op de hoogte te blijven <coughs> en om nou mee te mogen doen. Dat maakt het wel extra speciaal. We hebben niet vandaag gestemd. Dat hebben we drie weken geleden al gedaan, um, toen we een, een vrije dag hadden. Oh, dat kan? Je kunt hier eerder stemmen dan de ja, in, in Virginia kun je eerder stemmen. Het, het zat er een beetje aan te komen dat ik voor mijn werk eventueel misschien moest reizen vandaag. En in zo'n geval kun je dan um, een, een absentee-ballot aanvragen dat je van tevoren stemt. Wij zijn toen naar het stembureau gegaan en, en, en hebben daar um, hebben er een beetje een, een dagje van gemaakt, zeg maar, onze eerste presidentiële verkiezing. Dat was een bijzonder moment, of niet? Dat was hartstikke, ja, dat was bijzonder. Ik heb al eerder gestemd, we hebben wat lokale verkiezingen gehad en in die lokale verkiezingen um, was het niet zo druk. We hadden nu ook een beetje het idee dat het heel erg druk zou zijn. Maar vanmorgen ben ik met Nora, onze oudste, even geweest kijken, uh, het, de, de, de rij viel wel mee. ik ja, ben bij, ge... bij het stembureau geweest, ja, ja, ja. Uh, we hebben onze stickers uh, ook opgedaan, van uh, ik heb gestemd. En, uh, nou dat is wel leuk, want als je in de supermarkt loopt vandaag zie je heel veel mensen met zo'n sticker uh, dat die ook gestemd hebben. Dat, ja. dat schept wel Maar dat moet een bijzonder gevoel zijn toch? Dat je gestemd hebt in een van de belangrijkste verkiezingen ter wereld, mag ik toch zeggen. wordt ja. toch de president van Amerika gekozen. Is dat een bijzonder gevoel? Ja, het is, het is een, dat is een bijzonder gevoel. Ja. En, uh, het is natuurlijk uh, één stem uit uh, vele miljoenen. Ja. Uh, en uh, uh, Virginia, waar wij dan wonen, is niet uh, dit jaar niet, uh, zoals je noemt, een swing state. Het is niet zo spannend in, in ieder geval voor de presidentiële verkiezingen. Niet zo spannend. Het is wel duidelijk dat uh, Hillary Clinton gaat winnen hier. Maar toch, het is een, lekker, uh, een speciaal gevoel, een lekker gevoel. Ja, dat maakt wel dat je je een onderdeel voelt van de samenleving. De liggende vraag is volgens mij een beetje, is dit anders dan in Nederland stemmen? Het is voor mij al heel lang geleden dat ik in Nederland gestemd heb. Ik zou dat niet zo durven te zeggen of het echt anders is qua beleving. De televisie is wat melodramatischer hier. En het, dus er zit wat meer drama als het ware achter. Maar, maar ja, het is een beetje te lang geleden om daar een goed antwoord op te geven. Ja, okay. Hoe gaat het stemmen? Even gewoon praktisch gezien. Gaat dat wel hetzelfde als uh, dat gewend zijn vanuit Nederland of moet je hier uh, hele andere dingen doen? Ik geloof dat je ook bijvoorbeeld, terwijl je voor de president stemt, ook voor andere dingen nog stemt. Kun je me even doorheen uh, wandelen hoe je dat gedaan hebt die paar weken geleden? Ja, je krijgt uh, een a zou ik maar zeggen, met in, in, in ons geval 8, 9, 10 vragen. De eerste vraag is op wie wil je dat de president wordt? En dan is er een vakje voor Hillary Clinton, Hillary Clinton democratische kandidaat, uh, meneer Trump. De Republikeinse kandidaat en uh, nog de, de twee andere. Maar dan zijn er ook vragen voor afgevaardigden voor, voor de House, hè, dus de Tweede Kamer, zeg maar. En we hadden ook een paar vragen die specifiek voor onze gemeente waren. Oh ja. uh, een gemeente die wil graag geld lenen voor, voor scholen, voor, voor wat andere ontwikkelingen. En dan moeten ze officieel toestemming vragen aan, aan ons. Nou, dat, nou, dan staan er buiten, stembureaus staan er mensen van meestal twee partijen. Met voorbeeld-ballots, dus voorbeeldbriefjes. Van. Nou, mm -hmm. Als je de, de, de republikeinse manier wil stemmen, dan zijn dit jouw antwoorden. En de Democraten zijn dat je antwoorden. Ja, ja. uh, Uiteindelijk is het natuurlijk je eigen keuze, maar soms is het makkelijk om te volgen wat ze aanraden. Ja. Maar. En uh, die, die vrijwilligers die staan dan de hele dag om die dingen uit te, uit te delen. En je kreeg ook een Amerikaans vlaggetje. Het was een, uh, was een heel uh, gemoedelijke uh, leuke ochtend. Ja. En moet je in deze staat een uh, vakje aankruisen of gaat het per computer? Of? Vakje aankruisen of inkleuren. Dan, dan, en dan wordt het door een elektronisch uh, apparaat uh, verwerkt. Mm -hmm. We hebben hier in Virginia net nieuwe stemmachines, want de vorige waren heel slecht die waren heel onveilig. Ja, dus dit, dit zijn wel Gevoelig voor vrouwen? Gevoelig de... voor vrouwen, vrouwen. ja. De, deze, die hadden een hele oude versie van, uh, van Windows. Die, die waren ook zo slecht dat ze de slechtste stemmachines in Amerika genoemd werden. Dus daar zijn we vanaf. En uh, wat je ook veel hoort is dat mensen bang zijn dat de verkeerde mensen misschien gaan stemmen. Dus dat je vooraf moet laten zien dat je wel uh, echt uh, Guus Bosman bent. Uh, ja, ja, dat is waar. Hoe gaat dat? Toen ik Amerikaan werd heb ik hem direct min of meer bij de gemeente aangegeven dat ik graag wilde stemmen. En dan sta je, ga je in het uh, kiesregister. En dat is, dat is een eenmalige uh, actie. Als je verhuist, moet je je weer opgeven. Met die stap sta je dan geregistreerd als stemmer in je gemeente. Oh, ja. En als je gaat stemmen moet je in Virginia ook een foto ID meenemen. Dus een, een, een rijbewijs of een, uh, een paspoort. Iets met, een, met jouw foto erop dat ze kunnen zien dat jij het echt bent. Ja. Oké, okay. dus en ze, ze accepteren dat jij het... Uh... Ja. Ja, <laughs> we, ja, dat ging helemaal goed. Ja. Dat is een Mag ik vragen op wie je gestemd hebt? Op Hillary Clinton. Op Hillary Clinton, ja. oké. Okay. Ja. Uh, je zegt dat het een aantal weken geleden. Als je die stem een paar weken voor de verkiezingsdag uitbrengt. Ben je dan niet bang dat er tussendoor nog dingen aan het licht komen die jouw stem misschien zouden kunnen doen veranderen of speelde dat bij jou? Spe uh, nee, dat speelde bij mij niet. Ik, ik, ik weet al heel lang, al eigenlijk al eigenlijk bijna twee jaar, dat ik op Hillary zou stemmen. Ik vind, vind haar een, een hele goede politica. Maar goed, ja, dat, dat zou inderdaad een factor kunnen zijn als je niet zo zeker weet. Nou, dan is het niet zo handig om, uh, om dat zo vroeg te doen, ja. maar toch uh, zie je, er zijn, er zijn Miljoenen stemmen zijn al uitgebracht voor, voor de dag zelf. Ja, ja. Um, en, en in sommige staten is, is dat uh, een belangrijk onderdeel van de strategie van de partijen om te zorgen dat ze iedereen die voor hun is naar de stemmen is krijgen, proberen ze dat in de weken van tevoren te doen. Oké. Okay. Ja, ja. Jij zegt Hillary Clinton heb je voor gekozen. Kun je toelichten waarom dat is? Heeft bijvoorbeeld ook meegespeeld of dat voor belang is van Nederland? Speelt dat nog in je achterhoofd de verhoudingen Amerika-Nederland? Ik, nee, ik heb mijn stem uitgebracht. Nee, nee, de verhouding Amerika en Nederland speelde daar niet, niet okay. in mee. Maar van huis uit, um, en ik denk dat dat misschien wel iets van, vanuit Nederland is, dus zijn we vrij progressief. Althans voor Amerikaanse begrippen mm -hmm. vrij progressief. En uh, Hillary Clinton is in uh, uh, de Democratische Partij is misschien een beetje te vergelijken met wat vroeger het, het CDA in Nederland deed. Uh, niet, niet heel links, niet heel progressief, maar links van het midden zou ik liggen ja, ja. uh, mm -hmm. de kans lijkt me niet zo groot dat ik ooit op een republikein voor uh, presidentschap zou kiezen, maar goed, wie weet. Ja, ja. Moest je je wel uh, ten opzichte van Nederlandse vrienden en familie verantwoorden of wilden zij je nog uh, zeggen van ga alsjeblieft niet op uh, Trump of misschien juist niet op Clinton stemmen? Kreeg je adviezen? Of nee, nou, geen, ex of... geen expliciete adviezen, maar uh, als ik op Facebook kijk en op Twitter ja. naar uh, mijn Nederlandse vrienden, en, uh, dan is het. Het is wel overwegend democratisch wat de klok slaat. Ja, ja. Geldt dat overigens ook voor andere Nederlanders die jij kent die hier in de VS wonen? Heb je het gevoel dat wij, ik mag niet stemmen, maar wij op de Democraten stemmen? Het, het, het hangt er een beetje vanaf. Ik ken veel, uh, zal ik maar zeggen, recente immigranten. Mm -hmm. Dus mensen die in de laatste twintig jaar zeg maar, hier naartoe gekomen zijn. Zijn over het algemeen progressief en stemmen overwegend democratisch. Maar er zijn ook uh, families die er al veel langer zijn. Met name vanuit de jaren 50, jaren 60, immigraties ja. vanuit uh, naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, sommige van die gezinnen zijn heel conservatief, voor, voor Nederlands begrippen echt oer-conservatief. Die, dat zijn toch ook Nederlandse Amerikanen, die ja. stemmen toch wel uh, voor, uh, voor Trump of voor de, voor de Republikeinse kandidaten. Oh Je ja. hoort vaak gezegd worden dat wat in Amerika links is, is in, in Nederland nog rechts. Ja. Uh, dus hier zou rechts ver naar de, naar de rechterkant uh, zijn. Dus eigenlijk niet te vergelijken met Nederland. Klopt dat? Daar ben ik het wel mee eens. Het is, het is natuurlijk moeilijk om het überhaupt tussen twee landen te vergelijken. Ja. De democratische partij is een ontzettend grote partij... met, met hele linkse mensen... en, en, en mensen die uh, dat zeg ik, rechts van, wel links van het midden zijn. Um, het Amerikaanse systeem is natuurlijk met twee, twee partijen... Ja, wat, het is wat moeilijker om een keuze te maken. Je, je zit of in het republikeins vakje of in het democratische vakje... In Nederland heb je wat meer vakjes. Hè? Je kunt, je kunt, ja. je kunt het, het, het links, de linkse partij kiezen. Maar hier is het ja, je, je kunt een beetje de richting aangeven. Ja, ja, hier zit veel meer onder één paraplu. Ja. Je kunt er veel ja. meer in vinden dan alleen maar. Oké. Okay. Ja, ja. um, je gaf het net zelf al even aan: je kreeg veel berichten op uh, Facebook en uh, Twitter. Uh, dit is uh, een verkiezing die enorm op social media werd gevoerd. Trump hoef ik iets te zeggen. Of er ontstaat er een filmpje over. Uh, uh, Clinton hoeft maar te vallen. Of je hebt uh, duizend memes die uh, daarover gaan. Heb jij je daardoor laten beïnvloeden? Niet bewust, maar ik vond het wel leuk om te zien. Ik heb een paar hele rechtse kennissen op Facebook. Dat die inderdaad heel andere, heel andere soort filmpjes deelden en andere nieuwsbronnen ook gebruikten. dan de meeste van mijn vrienden die meer links zijn. Het is wel interessant om beide werelden even te bekijken. Maar het is ook wel weer de tijd om daar een einde aan te maken. We hebben al bijna twee jaar verkiezingen gehad. Dus vanavond een uurtje of zeven, acht, negen, dan begint het duidelijk te worden. Ik geloof dat de uitslag van Virginia zo rond een uur of zeven min of meer bekend is. Dan gaan mm -hmm. de stembureaus hier ook dicht, maar omdat het eigenlijk voor de hand ligt dat Hillary hier gaat winnen, wordt het wel verwacht dat in ieder geval voor Virginia de uitslag, de voorspelde uitslag wel om een uur of zeven al bekend gaat worden. Yeah. Dan zullen we wat meer zekerheid krijgen. Je gaf het zelf wel aan, bijzondere verkiezingen zijn het zeker geweest. Van de Amerikaanse verkiezing wordt altijd gezegd dat het een beetje een poppenkast is. Wordt altijd veel show, veel drama. Maar deze keer leek het wel meer dan anders nog. Uh, hoe kijk jij terug op die uh, campagnes? Ik denk, denk dat het inderdaad dat er veel drama, dat er veel theater aan beide kanten gebruikt werd. Maar dat het ook wel om echte verschillen gaat en dat een leven en een samenleving zoals Hillary Clinton die voorstaat veel beter is dan. Het, het scenario en het angstbeeld... dat uh, Donald Trump... het voorschijn tovert. Die heeft het over... miljoenen immigranten... die Amerika over, overstromen. Die heeft het over binnensteden. Dus, dus, dus steden waar het leven heel slecht is. Een economie die... verschrikkelijk naar achteren gaat. Een, een reputatie van Amerika... die uh, in stukken gevallen is. Ik, ik herken me daar niet in. en ik, Door het theater heen denk ik... dat er wel een echte keuze gemaakt moet worden. Yeah. en, en ik, ik hoop dat Amerika dat we de juiste keuze maken vanavond. Ja. Nu schets je een beetje wat uh, je denkt dat Trump zo, zoals Trump de wereld ziet... of zoals Trump Amerika ziet. Wat zijn de belangrijkste dingen waarom jij voor Clinton gekozen hebt? Ik denk, denk dat Clinton een, een, een hele pragmatische politica is... die uh, niet over zich heen zal laten lopen... maar die wel, als het erop aankomt, ook naar de zwakkere in de samenleving kijkt... die ook oog heeft voor wat een beleid voor, voor mensen doet... Die, die het niet zo breed hebben... Die, die niet zo fortuinlijk zijn in het leven en ik denk dat dat belangrijk is, want het is heel makkelijk om denigrerend te praten over groepen, maar dan ga je voorbij aan het feit dat dat ook mensen zijn die ook uh, gerespecteerd moeten worden en, en voor wie een overheid het leven moet proberen beter te maken en niet, uh, niet een overheid die illegale immigranten probeert op te, op te ronselen en, en uit te zetten. Of een, uh. Ik denk ook dat het, het beleid ten opzichte van ziekenkosten van een Democratie veel beter is dat er een, uh, in ieder geval een streven is om, om de ziekenkosten voor iedereen betaalbaar te, te maken en te houden. Dat is zeker niet makkelijk. De republikeinen hebben het nooit gedaan. En die zijn ook nog steeds heel erg tegen het Obamacare. wat mm -hmm. uh, ja. president Obama heeft gedaan. En ik denk dat dat, dat een, sta, een stap terug zou zijn als we dat ongedaan uh, gaan proberen te maken. Heel veel mensen zijn het niet eens met wat jij zegt. Dat heb je ongetwijfeld wel gemerkt de afgelopen maanden. Er is sprake van dat deze campagnes veel verdeeldheid zouden hebben gezaaid. Heb jij het idee dat je met Amerikaanse collega's, vrienden hier uh, gewoon over politiek kunt spreken? Is het, uh, wordt het al snel heel heftig als jij zegt dat je voor Clinton bent en een Trump supporter, die hoort dat? Of? Ik zou het op mijn werk niet zo snel over politiek hebben, omdat er ongetwijfeld mensen zijn die ook voor Trump stemmen of, de, of met zijn denkbeelden eens zijn en uh, dat zou me niet bevorderlijk lijken voor de werkverhoudingen, dus het is veiliger om het daar niet over te hebben, maar met mensen om me heen, het is meer een kwestie van even aftasten, zitten we op dezelfde golflengte en als we dat niet zitten, nou, dan praten we er maar, maar niet over. Okay. Want, uh, goed, ik woon dus in, uh, in een voorstadje van Washington. Waar, nou, ik, ik denk 80, 90% van de mensen altijd democratisch stemt. Dus we wonen ook een beetje in een, een, blauwe, in een blauw gebied. Ja, blauw is uh, democratisch. Blauw is ja. democratisch. Ja. De, de, de kans dat mensen om ons heen voor Trump stemmen is, is gewoon niet zo groot. Als ik uh, mijn dochter in de school breng, is er één neer die heeft een Trump-bord in zijn tuin. Nou, daar hebben we het dan ook wel even over gehad met de andere ouders op, op, op, van het schooltje. Van, hé, hey, er staat daar een Trump-bord in de tuin. Ja. Dat is toch wel een beetje gek. Dat is dus, opvallend. Ja, dus, dus dat komt in het dagelijks leven in, in ons gebied niet voor. Maar goed, het is een, absoluut. Het is een, een onderwerp wat mensen heel heftig verdeelt. Ja. Heb je wel eens een Facebook discussie aangeduurd? Waarin je hebt gemengd met... Uh... Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee dat, dat zou ik niet doen. Daar zou je in kunnen verliezen. Nee. Uh, <laughs> Vinden Amerikanen het gek? Dat jij, als toch niet geboren als Amerikaan. Maar uh, later bijgekomen. Dat jij mag stemmen? Nee, dat denk ik niet. Want het Amerikaanse burgerschap is uh, wat minder gebaseerd op waar je geboren bent. Tenminste, dat is het ideaal en, en voor veel mensen is dat ook de werkelijkheid. Het is niet makkelijk om Amerikaan te worden, het, het, althans het, het duurt lang en mm -hmm. er zijn veel stappen voor nodig. En, dus je hebt het ook verdiend? of? Ja, in, in, nou, ik denk niet dat ik dat net zo nodig verdiend heb, maar dat is wel een beetje de achterliggende ja. gedachte van nou, als je al die moeite genomen hebt om Amerikaan te worden en je wilt Amerikaan worden en je, en je je gaat stemmen, nou dat is wel iets waar we eigenlijk juist blij om zijn. Dan hebben we actieve burgers. Dat is wel misschien een beetje anders dan het Europese model, waar burgerschap vaak is gebaseerd op waar je vandaan komt, waar je ge geboren bent en opgegroeid bent. Hier zeggen we als je al die jaren in Amerika gewoond hebt en je, hebt, je, bent, je bent actief geweest en je hebt uh, je bijdrage geleverd, nou dan, uh, dan zijn we blij dat je erbij hoort. Heb jij het idee dat uh, Amerikanen over het algemeen uh, goed geïnformeerd zijn, dat ze een goed geïnformeerde keus maken? Zijn ze hier bezig met politiek? Ik denk dat dat hetzelfde is als in Nederland. Er okay. zijn mensen die heel actief zijn, mensen die, die helemaal niet actief zijn. Overtuin ook een hoop mensen die niet stemmen. Zelfs met zo'n verkiezing als vandaag. Okay. Ik zou zeggen dat dat net een net Nederland is. Jaja. Vanavond hoop ik je nog even te spreken als de uitslag bekend is. En wat verwacht je? Wordt het een nek-a-nek race of gaat een van twee met een enorme overwinning ervandoor? Ik, ik, ik denk dat het vrij snel duidelijk zal worden. Ik denk niet dat het een enorme overwinning voor Hillary gaat worden. Maar ik ben er wel optimistisch over dat ze gaat winnen. Ik denk dat de uitslag wel duidelijk zal zijn. Maar dit is geen, uh, dit is, het is geen enorme overwinning. Ik denk dat ons land wel heel erg verdeeld is. Dat Trump ook wel heel veel stemmen gaat krijgen. Maar waarom baseer je die winst? Heb je vandaag al geluiden gehoord? Want er worden... We... Nog niet echt veel dingen bekendgemaakt nu? Uh... Ik heb de krant gelezen en het nieuws uh, goed gevolgd. Ja, het is ook maar een inschatting natuurlijk. Ja. Maar uh, als je kijkt naar wat de peilingen aangeven... dan uh, denk ik dat, dat het, uh, Clinton heeft eigenlijk altijd 3 of 4% voorsprong op, op Trump. Dus uh, met een beetje geluk uh, gaat het komen. En, en ook wel dat in de afgelopen dagen en weken er heel veel, heel veel mensen al gestemd hebben... Mm -hmm. naar men denkt dat daar toch al een groot deel democraten tussen zit. Oké. Okay. Nou, dan bel ik je vanavond nog even. Dan gaan we kijken of uh, jouw kandidaat, <laughs> waar je voor het eerst op hem mogen stemmen, of die er gaat worden. En dan uh, of het voor jou een reden tot een feest is. Of, uh... De champagne is tot... dan klaar. Mocht het aan nou mis misgaan, dan uh, moeten we misschien een, uh, een ander drankje nemen. Maar uh, we hopen voor het best. Oké. Okay. That's right. Uh, CNN can report that Hillary. Clinton has called Donald Trump to concede the race. She has called Donald Trump to say that she will not be president. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Hoe heb je de afgelopen uren beleefd? Want het is uh, qua verkiezing niet allemaal zo uitgepakt als je gedacht had. Nee, het nee, was uh, een, een, een, een, een hele onaangenaam verhaal. Als ik kwam nou, tot op YouTube, Ach, ging het allemaal prima. Maar uh, langzaam weken had ik het nou, uh, de kant op zou kunnen gaan. En uh, ja, dat is ook gebeurd. Ja. En ja, grote uh, teleurstelling voor, voor mij en uh, voor de mensen in het zin. Ja, nu de volgende dag een beetje uh, verdwaasd. Uh, aan nadenken van goh, wat ik dat nou uh, voor, de, voor de komende vier jaar een, uh, een beetje bijkomen van de schok. Ja, uh, hoe heeft het kunnen gebeuren, denk je? Zelfs Virginia had ze moeite mee om te winnen. Ja, en uiteindelijk heeft ze dus uh, de grote hoofdprijs niet gewonnen. Heb je een verklaring? En nee, ik uh, voorstellingen waar ja, toch wel uh, een redelijk naar maar we media houden dat als je door aan te schrijven dat ze 4% voorzien te laat per maanden. Ik ben benieuwd van de cover dat ik bijna hebben over wat voor wat analyse er is gedaan. Maar het is duidelijk dat het beeld van Amerika dat. Het is toch wel ja, een stap terug eh, genomen gisteren? En, uh, ik hoop dat het uh, een, een, een, een geloof dat het korte en tijdelijke interruptie is. En, uh, en dat dan over vier jaar de democraat uh, gekozen wordt. Maar uh, het zullen vier lange jaar worden. Ja, ja. We gaan heel even terug naar gisteravond. Uh, je had de champagne klaarstaan. Die heb je neem ik aan niet leeggedronken Of uh, misschien uh, juist in één teug. Uh, <laughs> wat heb je gedaan? Heb je alles online gevolgd en. ...toen het duidelijk was dat het niet ging worden, ben je maar naar bed gegaan? Ja, rond een uur of middennacht uh, hebben we de video gezet en uh, toen was het wel duidelijk dat de kans van heel, heel, heel, heel vaak hadden En we hebben net gegaan, rond een uurtje of vier sokken al de bak geslokken en toch nog even gekeken. En uh, ja, het was... Het, het was niet eens waar geworden, dus we uh, hebben verloren en uh, echt zitten nu in een land waarde. Ik ben Trump de basis. Ja, heb je al reacties gehoord van mensen toen je vanmorgen wakker werd, of toen je naar je werk ging, of werd er overal over gesproken? Ja, zoals ik vertelde, dan horen je echt die vandaag niet. Ja, mijn collega's over oh, de afdeling, de die daar dan over praten, die zijn uh, toch ook uh, behoorlijk links. Uh, en uh, uh, ja, er is een. maar uh, wel een gevoel van mijn lezen, denk ik, van weerslachtigheid. Uh, uh, en iedereen was ook wel heel erg verbaasd, vooral het dat uh, het zin aankomt. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, even, als je dit zou moeten samenvatten, wat denk je wat dit nu betekent voor de komende vier jaar? Aan de ene kant denk ik uh, dat het goed is uh, dat, dat, dat de Republikeinen, die hebben nu alle drie de machten zitten in, uh, in handen. Dus de president, dus maar ook de Senaat en de huis van Achtervaart, zijn in hele Republikeinse handen in de handen. Dus ja. we hebben nu ja, de mogelijkheid om de, de, de, de het beleid uit te voeren. Ja, we zullen er vinger weer uitpakken. Er zijn geen excuses meer, als er de de vier jaar problemen zijn zijn is niet meer Obama's schuld. En we zullen er nog weer, weer een uh, uh, uh, dus we Ja, ja. Maar, aan de andere kant uh, wat ook wel... Uh, ik heb er geen terug te kijken. En de jaren 80 uh, was, uh, was ook een situatie waar men een acteur... ...waar iedereen een beetje laag stukken over te denken... Ja. Toen president geworden is. En dat was president Reagan. Dit is toch een behoorlijk succesvolle president geworden. Trump, uh, ik, uh, ik zie het zelf niet zitten, maar wie weet... Wie heeft de Rutte erom, maar dan wordt hij nog een uh, aanvaardbaar president. Ja, ja. Ik zou wel, wel van, uh, nodig hebben, maar wie weet. Ja. Uh, laatste vraag, hoe kijk je dan nu terug op de eerste keer... ...dat jij hebt mogen stemmen voor een president? Nou... Ik ervaring En uh, ik wil zeggen, ik wel blij dat de Nederlandse staat, Virginia, het en, en hebben toch uh, voor heel hij heeft gekozen, met name door de, het uh, gebied waar uh, ja, wij dan wonen, het noorden van Virginia. Ja. Uh, dat dat uh, geeft me toch wel een beetje het de gevoel van voldoening. Ja, ja dat is een bijzondere ervaring. In, uh, ik kom uh, ook mezelf dat ik uh, geen kiezen wil overstaan, dus uh, de volgende kiezing is alweer uh, over twee jaar en dan uh, staan we zeker weer bij uh, de stemmers. Dus. Oké. Okay. Dus enorm bedankt voor je tijd, ook al heeft het niet uh, misschien gebracht wat je zou, uh, zou willen deze verkiezingen. Uh, uh, wellicht dat het over een paar jaar weer helemaal jouw kant op gaat. En <laughs> um, enorm bedankt uh, voor je tijd en jouw verhaal. But I want you to remember this. Our campaign was never about one person or even one election. It was about the country we love and about building an America that's hopeful, inclusive, and big-hearted.